en helemaal overschakelen op duurzame energiebronnen. Het land heeft nu vijf kernreactoren... die zouden moeten worden ontmanteld zodra ze zijn afgeschreven. Over ruim twintig jaar zou de laatste Zwitserse reactor dicht moeten. Het parlement in Bern vergadert volgende maand over het kabinetsplan. Net als in Duitsland heeft de nucleaire ramp in Fukushima in Zwitserland... geleid tot een anti kernenergie stemming Veel Zwitsers zeggen dat het land zich prima kan redden... met waterkrachtcentrales, windmolens en zonnepanelen.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 Volgens onze anonieme deskundige was de milieuschade dan veel minder groot geweest. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Morgen veel bewolking en vanuit het westen buien. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANW Verkeersinformatie. De avondspits is nu wel zo'n beetje voorbij. Er staan nog wel een paar files bij Amsterdam op de A10. De ring van Amsterdam tussen Diemen en De Rij. 4 kilometer richting Den Haag. Na 20, gouda richting Hoek van Holland. Daar staat tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Knopen en Terprechtseplein 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook dicht. Na 27, Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. Tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Alexander rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Wat ik deze zomer ga doen: bellen en sms'en.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 Luisterboeken? Gewoon downloaden. Bij Luisterrijk, cursussen, kinderboeken, hoorcolleges en volledige romans. Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl Meerwaarde voor u of Hornemanbankiers. De shortlist voor de ESTA Luisterboek Award is bekend. Stem mee op Luisterrijk.nl.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 Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten zijn, van links naar rechts... de eeneiige tweeling Truus en Riet. Of Riet en Truus, modeontwerpers par excellence... die graag de moderne vrouwen van het begin van de vorige eeuw-eren... zoals Dorothy Parker en Scarlett O'Hara... maar nu worden zij zelf geëerd... met een grote tentoonstelling in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem... The Mirror Has Two Faces. Hier zijn spijkers en spijkers. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunststof van woensdag 25 mei... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. U kunt reageren op deze uitzending via onze website. Ga dan naar het gastenboek en daar vindt u zo'n knop. En u zet dan iets op de mail. En dan komt dat vanzelf bij ons op tafel terecht. www.radiokunststof.nl Truus en Riet Spijkers, welkom. Hallo. Uh, Truus. Links van mij zit Truus, een stukje verderop zit Riet. Truus, wil jij Riet voor mij beschrijven, qua uiterlijk? Um, <lacht> nou, <lacht> Riet heeft lange blonde haren, en blauwe ogen en een smal gezicht... <lacht> Ja? Verder nog? Heb je nog even een heel specifiek uh, Riet-detail? Uh, ja, ze duwt nu de borst naar <laughs> voren. Ik, v ik, ik even vind even het nogal teleurstellend hoor. <laughs> Dit nee, is water. Ik, ik, ik, ik, ik weet niet of je het daar nou van moet hebben. Maar... Nee, nee, daar moet nee. ik niet van hebben. Nee, maar vertel, heb je even een, speci een specifieke uiterlijke eigenschap van Riet? Nou, ze heeft een ovaal gezicht. Een vind ovaal ook... gezicht, ja. ja. ja. Nou, ik vind het niet een alledaags gezicht. Je komt, het is, ja, niet het in is dat doosie. ik hetzelfde gezicht heb, maar... <laughs> <laughs> Bijna. Bijna. Ja. Ja, oké, okay, maar waar, wat, is een, wat, je, wat zie jij als cruciaal verschil tussen, tussen jou en haar? Uh, ik denk de blik in de ogen. Wat is er met die blik? Mm, ja, die is anders dan mijn blik. Uh, die en... voor mij is rustiger, denk ik. Is zij gejaagder? Of onrustiger? Mm, of, nou, dat weet ik niet niet ja, voor mij is iets rustiger, ja, denk ik. Andersom dan. Gaat, uh, Riet, jij gaat Trus beschrijven. <laughs> Trus uh, ja, heeft ook een opvallend gezicht, gezicht, maar iets minder uh, langwerpig dan het voor mij. Ze heeft ook lang blond haar. Ja, eigenlijk lijken we heel veel op elkaar. Dus, als je het zo heel oppervlakkig zou beschrijven, dan is het gewoon eigenlijk wel hetzelfde: hetzelfde ja. soort mond, hetzelfde soort neus. En waar, wat vind jij het cruciale verschil tussen jullie, uiterlijk? Ja, de, ja dat zou ik misschien ook wel zeggen de blik maar ja, ik, ik, in het gezicht zie ik het wel dat haar gezicht is echt uh, iets meer gedrongen dan mijn gezicht jouw gezicht is langer nou, uitgerekt. ja nou kerak ja, is ook iets breder dat zijn dan zo van die details maar wat zij zegt die blik dat is wel anders dat zeggen mensen ook altijd dat ze ons beter kennen dan uh... dan is het die blik ja en eh, schuilt is... er in die blik is dat dan ook precies een karakterologisch verschil tussen ja dat die denk ik dat dat het is want leggen ze uit wat is wat ja, ik voor ben iemand directer. ben jij? ja ja. Truus, die, ja, die heeft echt veel meer takt dan ik. Veel meer takt? Ja, die blijft heel rustig. Ook als mensen heel vervelend zijn. Dan heb ik toch iets minder talent voor, kan ik wel zeggen. Ja, ja. En uh, heeft ze ook eigenschappen waar je iets minder enthousiast over bent? Of durf je dat gewoon niet te zeggen? Het eigenlijk ook een negatief punt. Ja, nee, <laughs> ik kan ook. Soms denk ik van, nou, nou kan je wel zeggen dat het niet meer oké okay is. Oh ja, oh ja. dus dat laat ze een beetje over zich lopen. Ja. Andersom? Ja, ik vind het wel, wel fijn dat zij geen blad voor de mond neemt. Ja? Dat Heb dat je nooit dat je je schaamt daarvoor? Nee. Nee? nee, absoluut niet. Jullie zijn heel uh, goed met elkaar ook. Hè? Dat, dat is helemaal niet een wet van mede en per persen... dat je als tweeling goed met elkaar op kunt schieten. Nee, maar volgens mij als je samenwerkt... dan is het makkelijker om goed met elkaar op te schieten... dan als je dat niet zou doen. Nou, misschien is dat niet zo, want als ik Ella <laughs> Raven zie... Ja. volgens mij kun je heel vaak helemaal niet goed met elkaar opschieten. Ja, dat is ook een tweeling. Een kunstenaarsduo wat bij ons ook ja, in het programma ik bij, is geweest. Ja, ja heel bijzonder werk. Ja, ja, en die, en die maken dat, wel ruzie. Ja, ja nou dat zie je in dat werk. Ja? Ja. Maar daar gaat dat werk volgens mij ook heel erg over. Ja, het gaat ja. over die strijd volgens mij. Precies. Die, Ze hebben dat tot onderwerp. Ze hebben hun eigen interne strijd ook tot onderwerp ja, ja. En bij jullie is dat zo. En die, die is dus er wel hoor. natuurlijk, maar daar leer ja, dus ja, je ook gewoon mee omgaan. Ja. Je hebt ook geen... Het is gewoon zo. Maar ik weet niet hoe het de is. dualisme erin. heeft iedereen volgens mij in zichzelf. En bij ons is dat zit dat in twee mensen. Zou je kunnen ja. zeggen. Denk ik. <lacht> <lacht> jullie stem is ook wel een beetje hetzelfde. Ja toch? <lacht> ja, zeker wel. En jullie hebben ook allebei een hazenwindhond. Klopt. Lijken die hazenwindhonden ook op elkaar? Ja, of? die van mij is iets kleiner. De vertruis is iets groter, maar ze hebben dezelfde kleur. Komen zij ze zelf Hij wel net? verschillend karakter. Nee, ja. ik, ik had mijn hond al eerder, twee jaar eerder dan Truus. En Truus had altijd een zwarte hazenwindhond en ik heb die van mij gewoon een nestje en die was toevallig beige. Oh ja. En toen, uh, toen hadden we gehoord van een zwager van ons dat, uh, dat er een zwarte windhond in het asiel in Mbos was. Ja, ik geloof in Mbos. Dus wij gingen naar naartoe en toen was die net weg en dus zat Eos daar en die leek echt precies op rakief. Wij denken dat het een soort tweeling karma is. Ja, en dat dat gewoon weer op jullie pad moet komen. Ja, nou ja, ja. Ja, en Maar het is, kan ook een stilistisch ideetje zijn. Van, het staat namelijk ongelooflijk leuk als jullie in, in een shoot zitten... Dat voor de modebladen. <laughs> dan zie ik jullie zo met z'n tweeën met die mooie lange haren. En dan die hazen, windhonden die er zo goed bij passen. Ja, we hebben ooit een stagiaire wijs gemaakt... dat we ons haar uh, in de kleur van de hond... Uh, ah, Zij vroegen. <laughs> Zij vroegen <laughs> doen ze zijn Nou, Want haar hond heeft, is iets uh, rooier. Zijn haar is iets rooier. Ja. Een haar is ook iets rooier. <laughs> en zei, toeval. Doen, die is echt toevallig. De die ultieme voor de stagiaire. Gaat hij mee in deze onzin of niet? We gaan nu een heel serieus gesprek in, jammer genoeg. <laughs> uh, ik wil even wat nieuws uh, aan jullie voorleggen voordat we echt over jullie werk gaan praten. Uh, Artes uh, in Arnhem is in de prijzen gevallen. Het werd bekend dat de modeprijs Grand Seigneur naar de modeafdeling van deze kunstopleiding in Arnhem gaat. Nou, daar zijn bijvoorbeeld Victor en Rolf, maar ook Ines van Lams weer de... Uh, met Vinouten, Matadin, die zijn daar allemaal uh, opgeleid. Jullie zijn daar ook opgeleid, toen heette het nog anders. Maar jullie komen ook van die academie. Uh, Terechte prijswinnaar lijkt me, toch? Ja, die hebben een hele go goede staat van dienst, van, uh, van heel lang. En voor jullie persoonlijk, wat, wat, wat, heeft, die, wat heeft die academie voor jullie betekend? Nou, dat is wel echt een soort van basis. Op zo'n academie leer je anders naar de dingen kijken. Volgens mij is dat wel de, het voornaamste wat je leert. En wat is dat, anders naar dingen kijken? Nou, ja, om eigenlijk alles te onderzoeken. En nee. niet, voor, nee. niet voor gewoon aan te nemen? Ja, maar oh, ja. ja. Weet je ook nog dat moment eigenlijk dat je, dat je tot dat inzicht kwam? Dat er iets met je gebeurde tijdens de opleiding. Dat je dacht, ja, dit is het. Nee, ik, ik had wel heel snel dat ik dacht van... Uh, in mijn gedachten zou ik dit eigenlijk lelijk moeten vinden. Als ik er dan langer naar keek, dan dacht ik wat, het vind het eigenlijk wel mooi. Ja. Dus dat je eigenlijk een eigen mening gaat vormen over bepaalde dingen... en niet meer teruggrijpt naar de smaak die je eigenlijk aangeleerd is. Dat is wel iets wat ik heel erg geleerd heb. Daar. Ja. Wat, hoe is dat voor jou? Ja, ik vond het uh, dat je heel goed een soort van modebewuste. What's hot, what's not? Dat, dat vond ik echt heel duidelijk, want ik heb ook op de Aki gezeten. En daar, daar hadden ze dat helemaal niet. De mee. kunstacademie? Ja. Ja. De pure kunstacademie, zo maar zeggen. Ja. Daar, daar is helemaal niet hot en not. Nou, de, aan de ene kant is dat ook wel goed, want de wil dus heel erg dat mensen zich heel individueel en heel erg vanuit zichzelf. authentiek. Uh, ja, authentiek. Ja. Authentiek is ook oké, okay, vind ik. Maar ja, je hebt wel met de maatschappij te maken. Dus mode heeft, is daar zo'n onderdeel van. Dus het is heel belangrijk dat het wel in de tijd past. Ja. Ja. En en dat het niet een soort van eiland van diegene die de ontwerper is uh, blijft. Het moet wel wat doen met je omgeving. En dat is bij jullie ook wel aardig geslaagd. Want jullie weten op de ene of andere manier... hebben jullie een hele goede neus voor wat hot en wat not is. Nou, dankjewel. Ik heb die neus niet. Dat is ook bij geboorte was al vastgesteld dat ik dat gewoon niet heb. En ook niet ga ontwikkelen. Dus jullie, wat, waar, waar, wat is hot en wat is not op dit moment? Waar, waar nee, het is het? helemaal niet dat wij erbij nadenken wat hot is en wat not. Maar ja, het is een, een soort van, van buikgevoel. Dat je een goed gevoel geeft als je iets ziet. En dan denk je van ja, hier, hier heb ik zin in. Ja. Dat trekt mij nu aan op dit moment. En dat is volgens mij... Dat ja, en volgens mij is dat ook met een, gevoel. een soort gevoeligheid te maken. Want jij zegt ik heb dat niet. Maar volgens mij kan iedereen, iedereen dat wel een soort van ontwikkelen. Ik, als, je, echt als je goed naar je gevoel luistert. Zo naar je intuïtie in dit geval. Ja. Over wat je mooi vindt en niet mooi vindt op dat moment. Ja. Dan weet dan je denk ik ook wel wat... Kun je Otis. dat associatief ook beantwoorden? Wat er op dit moment is, wat, wat je aanstaat, wat, wat je wat je een mooi beeld vindt, uh, film, muziek of... of... Ja, dan, dan, als ik dat nu ga roepen, dan weet iedereen dus waar de volgende geef, collectie... Ja, <laughs> ja, dat, dat was ook precies wat ik wilde weten. Dus het, ik denk, ik doe het gewoon via een andere weg. <laughs> niemand heeft het hartstikke... door. Nee, maar ik vind het heel goed. <laughs> het, het valt vertelde. mij dus nu al op dat Riet behoorlijk intelligent is. Ik ga hier even een aantekening <laughs> ja. van maken. straks testen of de Truus dat ook is. Maar je kan, toch, kan je niet een beetje in globale dingen doen? of ben je dan nee, nee, dat... ik, ik zie dat, dat je daar een plaatje van Prada hebt liggen. Ja, ik heb een plaatje van Prada liggen. Ja, want Prada gaat volgende maand naar de beurs in Hongkong. Nou, kijk, ja. dat doen ze goed. Ja? Ja, ja dat, nee, dat de, ne, Maar dat dat nu zo in de picture staat, die collectie... dat heeft ook mee te maken dat mensen daar zin in hebben. Dat, zij voelt dat wel heel goed aan. En dat is dan bijvoorbeeld het matrozenstreepje wat ik zo zie. Het zie ja, dus soort... is geen matrozenstreepje. Oh, ja, dat dus is geïnspireerd maar... op uh, Josephine Baker... Oh, okay. Dan is restje uit de jaren twintig. Ja. Met het bananenrokje. Ja. Dus er ja. zitten heel veel banaantjes en streepjes. Nou, ze heeft toch gewoon heel eigen tijd beeld van En dat van is een maakt. beeld wat het op dit moment heel goed doet. Ja. ja. ja. En, en heeft heeft natuurlijk ook enorme... En ze spreekt ons natuurlijk uh, ook reclame heel Reclamecampagnes aan... die te onderbouwen... Ja. ja, en die het de wereld in steunen. dragen. Ja. Maar waarom maar wil je eigenlijk niet mooi. vertellen wat, wat het beeld is wat jullie, waar jullie zelf mee zitten? Want dan nou krijg ik een beetje Bold and Beautiful gevoel. Alsof er dan Rich die zit nu met een tekenblokje <lacht> ja, Als ja, ja, de ja. hele collectie overgaat, zo werkt dat toch helemaal niet. Nee, maar het is wel iets wat je gewoon bij je wil houden totdat het soort van... Uh, Gelanceerd wordt. Ja, ja. ja, geboren is het idee of zo. Dat vind ik wel, de, de, want je weet ook nog niet precies nee, welke kant het, het op gaat. Je, van je ongeboren kind zeg je heel vaak ook niet. Dat wil je ook bewaren. Nee, dat zou ik niet doen in ieder geval. Nee, dus dat is echt En je wilt het kind toch? En dan wordt dat beeld neergezet. Ja. Tot die tijd. Ik kan me voorstellen dat het kind eerst wat aankijkt... al heb je die naam bedacht. Dat je denkt van... Het is helemaal geen trus, het is een rit. Denk je dat dat bij jullie zo is gehaald? Nou, nee. Ik heb het idee, jullie komen uit Hardenberg... Uh, dat, dat Truus en Riet uh, namen zijn die heel erg bij de streek horen. Maar ik kan me enorm vergissen. Is dat ook zo? Of is het juist een soort weerbarstigheid om je kinderen Trus en Riet te noemen? Ja, het is het allebei eigenlijk. Volgens mij was het wel weer grootouders genoemd. Ja. En we uh, ja, komen uit de generatie Angelique, Monique, Jacqueline. De Franse namen. En dat vond mijn moeder echt niet leuk. En toen is ze eigenlijk... Uh... Radicaal, Radicaal voor het Hollandse antwoord. Ja, nu kan het wel weer. Toen wij klein ja. waren, was het heel raar dat wij zo heten. Ja. Ik ken nee, nog niemand van mijn leeftijd die die naam heeft. En jullie hebben het nu tot, tot... Het is een merk natuurlijk bijna. Ja, het is een bijna, cult. He? Ja, het is helemaal hot om Trus en riet ja. te heten. Ja, ja truus heeft, dus, nou, iemand heeft een kind echt naar nou, Trus vernoemd. Nou, je, nou, nou, jouw truus? Ja. Nou ja, is ongelooflijk. ongelooflijk. hè? En, er is nog wat nieuws, dat gaat over Jimmy Choo, het schoenenmerk. Dat wordt overgenomen door, uh, ja, ik denk dat het Lebelux heet. Maar het is, het is de vierde verkoop in 15 jaar. En dat is eigenlijk de praktijk van modehuizen en merken op dit moment sowieso. Je zet iets neer. Uh, daarna wordt uh, word uh, word dat wat je neergezet hebt, wat je opgebouwd hebt zelf... wordt eigenlijk het eigendom van de meest biedende. Ja. Hoe, hoe, hoe kijken jullie als, als twee succesvolle modeontwerpers tegen die praktijk aan? Ja, Ik vind het wel jammer als het die trend is, de meest biedende. Ik bedoel dat praten naar de beurs gaat in Hongkong vind ik heel leuk, maar dat is... Ja. Ja, maar de groep is ook een hele gro grote groep. groep. En er is zoveel geld in te verdienen. Ja, ja misschien is het wel uh, onomkeerbaar. Maar kan je het voor jezelf bijvoorbeeld voorstellen... dat jullie uh, uiteindelijk uh, het merk van de hand doen? Wat, ja, wat dat toch onlosmakelijk met jullie verbonden ja, is. Ja, dat lijkt me ook uh, lastig. Ik zou daar wel een vinger in willen houden. Niet helemaal van, van de hand doen? Nee, dat zou ah. ik jammer vinden. Is, dit ja. eigenlijk, is, is, is dat eigenlijk houdbaar, deze, deze opvatting van jullie? Want je moet nou, ook... helemaal zelfstandig kan waarschijnlijk niet. Want we zijn nu echt een zelfstandige onderneming. en dat, dat Als je echt ja. wil groeien, dan heb je gewoon extern kapitaal nodig. En dan blijf je gewoon niet. Nee, als je dat wil, van die, van die campagnes, grote campagnes in Bladen en zo... dan heb je gewoon uh, echt kapitaal nodig. Ja. Ja. En enorme shows in Parijs of Milaan. Ja, en dat jullie zijn weliswaar te zien in Parijs... maar die grote shows die, die zijn er nog niet. Nee. Daar zitten jullie wel ongeveer tegenaan, dacht ik, of niet? Ja, dat, is wel, ja, nee, dat ja, zouden ja. we wel graag willen. Jullie dus, zitten nu in de opmaat ja. naar, die grote, naar die grote shows. Ja. Ja. Maar dan heb je echt wel een uh, extern kapitaal. Nodig. Ik heb me laten vertellen door een modejournaliste, Milou van Rossum... Mm -hmm. uh, dat zij denkt dat jullie bezig zijn met... Uh, met een geldschieter. Er <lacht> wordt nu wat meisjesachtig gelachen. Nou ja, nou ja er zijn wij, echt wel mensen die uh, met ons willen praten, zou ik maar zeggen. Ja. Er zijn mensen die met jullie willen praten. Ja, wij we zijn, zijn geïnteresseerde, verrekt, geïnteresseerde. En, en, nou ja, en jullie zijn, zijn ook geïnteresseerd, geïnteresseerd in terug ja. te praten. Ja, ja, ja dat zeker. Maar je moet want je er, hebt dan, dus heb je dat, want, want ik, ken, ik ken die wereld niet goed, maar heb je dat echt dan nodig, dat praten met ja. iemand en dus een geldschieter, om, nou ja, om verder te komen? Als je grote stappen wil maken, dan is dat echt nodig. Want dan, ja, nu moeten we het gewoon eerst verdienen voordat we het uitgeven. Ja. Om heel kort door de bocht te ja. gaan. Welke stappen willen jullie maken? Nou ja, wij zouden ook wel heel graag een hele grote show in Parijs willen geven. À la nou, Victor maar. en zo. Ik Roo. zou ja. heel graag ja. bij willen deel. doen en schoenen. En op een goede manier. Ja. Dus dan moet je team opgroeien en daar heb je echt kapitaal voor nodig. Ja. Ja. Dus om gewoon het, het, zeg maar het handhaven van dat kleine, mooie, zelfstandige bedrijf zoals jullie het nu hebben. Dat ja, dan kan je is, gewoon dat is op termijn ja. is dat dood in de pot. Dat kan eigenlijk niet. Begrijpen. Dat kan je gewoon niet echt groeien. Nee. Nee, als je ziet wat je concurrentie is. En dat is, en een, dat uh, is Prada die nu de, de beurs die gaat. gaat. Ja. Ja. Ja. Dat beschouwen jullie toch echt nou, als een dat, Ja. ja. Ja. Laten we het over een collega van jullie hebben, Marlies Dekkers. Die, heeft net, uh, die is net vrijgepleit in een, in een rechtszaak die uh, tegen haar aangespannen was, of tegen haar bedrijf was aangespannen, omdat zij uh, uh, ze zou iets uh, nagemaakt hebben. Een van haar beroemde BH's, geloof ik. Hè? Ja. Zij, zij is nagemaakt door een ander bedrijf ja, en ze heeft het, het aangeklaagd. Ja. En nu is het, geloof ik, precies andersom. Nu, nu gaat er iemand. Maar ja, dat heb ik niet meegekregen, dat ze, iemand haar aangeklaagd ja, heeft. Maar ze, maar ze heeft het gewonnen dat, dat, dat zij ik... die, die Spider-BH heeft uh, nagemaakt. Maar ze heeft het nu gewonnen. Nou, ik zeg hoera voor Marlies. Ja? Ja. ja zij ja, werkt daar vind... gewoon al heel lang aan, aan dat handschrift. En dat ooit iemand in de jaren 40 ook zo'n BH heeft getekend. dat wil niet zeggen dat, dat dat niet van haar is, wat zij nu heeft opgebouwd. Ja. Alle. Ja, investeringen die zij gedaan heeft... daar gaat iemand anders gewoon mee aan de haal. Nou, die gaat het goedkoper ja, produceren... en die ja, gooit ja, het eigenlijk op de kuip neer. Ja, ja dat feitelijk is dat, is dat nu al gebeurd. Ja. En is daarmee ook... Wat betekent dat voor haar en voor haar, voor haar imago? Ik denk dat het echt schadelijk is voor haar imago. geweest ja. al dus. Ja, ja dat denk, denk ik ook, want zij had best wel... Ja, zij had best wel een uh, goede naam. Ik denk dat het ze nog steeds. Ook, nog wel, denk ik, maar... Die BH met die bandjes boven de cup, de, ja, die zie je overal. Ja. En dat is, ja, dat is gewoon heel jammer. Als je gewoon aan niet exclusief werkt. En iemand kan het zo makkelijk. Uh, gaat ermee aan de hal. Ja. Gewoon omdat hij denkt: oh, nou zij verdient de geld mee, dat kan ik nog beter en goedkoper. Ja. ja. Hebben jullie hier wel eens mee te maken gehad? Ja, daar hebben we eigenlijk wel regelmatig mee te maken. Met, ja, maar niet op zo'n grote schaal en ook niet zo direct. Maar op wat voor manier dan wel? Nou, dat je dingen terug uh, ziet in de winkel. We zijn ooit eens met iemand gaan praten, ik zal geen namen noemen. Maar die wilde dan uh, dat wij wat deden voor, voor die uh, winkelketen. En toen hebben we dat niet gedaan omdat het om een hele grote aantallen ging. En, uh, maar het hing er even goed, een paar maanden later wel. Dus hadden we beter ja kunnen zijn, hadden we nog wat voor gekregen, toch? het dus was wel echt lullig En is het dan gewoon... Ik, ik refereer nu weer aan, aan de favoriete serie Bolt in the Beautiful. Is het dan de iemand Sally met een... Sally Spectra. Ja, is is een Sally Spectra met een cameraatje fotootjes gaan nemen? Nee, erin? maar je, of, dat, ja, ik denk dat ze gewoon... Idee, een, of is het een idee Nee, ze gaan het gewoon halen. Denk bij een winkel waar ze het... Ja, ja dan maken ze het gewoon kopen. Ik kan gewoon helemaal hele mate reeks wel kopen en namaken. Kan je wel doen. Zijn jullie gaan procederen? Nee. nee. Ja, dat gaat ook gewoon echt niet lukken. Nou ja, dat gaat om hele grote bedrijven. Dus er is geen beginnen ja. aan. Ik, ik weet, als al zou ik zelf heel groot zijn, zou ik het misschien ook niet doen. In het geval van Meles Dekker vind ik het wat anders. Want het is zo essentieel voor haar. Maar als het gaat om één of twee jurken, denk ik van ja, whatever. Ja, Dan zien we ja. het als compliment. Ja, ja. ja, dat kan je maar beter doen. En ik vind het ook zo'n negatieve aandacht. Dus, ja. Maar bij Meles Dekker is het gewoon echt haar handschrift. Dat is gewoon. Gepakt. Met haar ding, het is, ja. Precies, en daar, daar is haar bedrijf groot mee geworden. Dus, ja. dus dat gaat dan naar de Filistijnen, duidelijk. Uh, wij gaan praten over, over jullie ontwerpen. Al tien jaar ontwerpen jullie met succes cultuur onder de naam Spijkers en Spijkers. Het wordt inmiddels wereldwijd verkocht. En sinds vorig jaar is daar een tweede lijn, een Pret-à-Porter-lijn bijgekomen, SIS geheten. Jullie cultuur is nu te zien, een zomerlang maar liefst, in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. En dus dat is eigenlijk gewoon jullie grote overzichtstentoonstelling. Het is een prachtige tentoonstelling. In een soort zeshoekige ruimte... Uh, staan, staan de, de, de poppen met de jurken aan. Het zijn voornamelijk jurken. Dus dat, uh, dat kan je dan makkelijk zeggen. Hoe is dat voor jullie om een eigen overzichtstentoonstelling te hebben? Notabene in de stad ja, waar jullie wonen. Ja, geweldig. Toch van trots vervuld. Ja, toch wel. Ja, ik vond het toch een hele eer. Dat ja. ja, ja. vind het echt heel leuk. Is er ooit een moment geweest dat je dacht, ik ga. Ik, je gaat mij nog wel eens terugzien in het museum. Ja, ja, en dat was ook wel eens gebeurd, maar dan gewoon enkele dingen. Ja. Hier heb... gewoon helemaal voor onszelf, een tentoonstelling. Dat was nog niet eerder gebeurd. Dus dat is echt heel leuk. Wat? Nee, je gaat ook heel anders naar het kledingstuk kijken, want het wordt een soort van verheven. Je zet het op een voetstuk en ineens is het museaal. Ja. Dus dat is heel bijzonder om te zien ook voor jezelf. En hoe leg je dan een criterium aan? Wat wil je laten zien met deze tentoonstelling? Nou ja, we hadden sowieso een beperkte ruimte. Dus dan moet je heel erg gaan schiften. Het zijn 24 collecties Ja, dat was echt wel stukken... Kill Your ja. Darlings. Ja. Ja, dat ja. was echt moeilijk. Ja. Maar Maarten uh, Spruit en Suresh, die hebben de tentoonstelling vormgegeven. Ja, die hebben ook gewoon echt gezegd, nou daar kunnen we echt wat mee. Ja. Die stukken Absoluut. wel, die stukken niet. Ja, en het is wel handig als iemand dat dan doet, want je wil echt zelf zoveel mogelijk laten zien. Ja, anders. Liefst. Ja, liefst. Ja. We hadden het hele museum mee gebruikt. Of je had ons gewoon ook in je klerenkast kunnen uitnodigen. Dat was het Ja, dat had je ook een heel groot stil te kunnen zien. <laughs> wat in ieder geval opvalt als je door de tentoonstelling loopt, is dat nou ja, het zijn vooral jurken. Het zijn elegante jurken. Het, het is vrouwelijk wat jullie doen. Het is klemmeren zonder protsrug te zijn. En ik denk van het grootste belang... het steekt allemaal waanzinnig ingenieus in elkaar. En dat zie je heel goed op deze tentoonstelling... ook omdat de, de jurken omgeven zijn, de, de paspoppen omgeven zijn... door spiegels. Het is één, spiegel, ja, één groot spiegelpaleis... waardoor je alle kanten kunt bekijken... en je ziet hoe mooi het in elkaar steekt. Jullie zijn altijd ja, fanatici in techniek geweest. Ja. Hoe, hoe is dat ja. zo gekomen? Ja. Riet, ja dat is wel mijn dingetje, geloof ik. Ja, jij bent wel... van de afdeling techniek. Ja, ik doe de patronen. Ja, want het komt echt voort uit, uh, volgens mij echt uit de basis van de geometrie van de schepping. Daar zijn we gewoon altijd mee aan de slag. De geometrie van de schepping. Ja, we hebben voor die tentoonstelling ook een filmpje gemaakt. En uh, ja, dat is geïnspireerd op de Vitruvian man. En we hebben dan een vrouwelijke versie gemaakt, Vitruvia. En dan zie je een meisje naakt en overeen komt een geometrisch stelsel, net als bij de Vitruvian man. Ja. En dat vult zich dan met kleurvlakken en dat wordt dan langzaam een jurk en dan verandert dat weer. En dan wordt het weer een andere jurk totdat het helemaal doordraait. Ja, ons werk gaat gewoon heel erg over afmeting en balans en evenwicht. Als we bijvoorbeeld een asymmetrisch jurk maken, dan vind ik dat de kleuren dan zo moeten zijn dat je het, het gevoel hebt dat hij uh, symmetrisch is. Heb ook echt wel hele grote voorliefde voor symmetrische dingen. Ja, dat zie je ook echt wel in de, in, in de vlakken terug, natuurlijk, ja, ja. Die, je, die je gebruikt. Maar dat gaat bij jullie. Dat is echt precisiewerk. Uh, iemand zei tegen ons, uh, Georgette Konings, ze is modejournaliste, schrijft onder andere voor NRC. Ze doen het op een wiskundige manier en bijna op het fanatieke af. En daarmee bedoel ik dat het een constante vorm is die tien, tien jaar lang terug te vinden is in die collectie. Het is niet. Het is tekenen dat Wubbo Okkels... De tentoonstelling heeft geopend. Want zij nou, delen hun fascinatie met techniek met iemand als hij. Want ik dacht, wubbel, okkels. Ja, dat dacht iedereen. <laughs> dat zit hij in de ruimtevaart. Wat <laughs> heeft hij nou met jurken te maken, deze man? Ja, dat, nou ja, misschien dus heeft hij niks met jurken te maken. Maar wel, maar wel met, met die ruimtelijkheid en die wiskundigheid. Ja, of, ja maar ook met uh, de ideevorming. Ja, denk ik ook. Uh, ideevorming. Ja, ja, ja, het, het maakt is niet uit welke discipline, maar iedereen is bezig met een soort. Ja, je wil vooruit, je wil iets bedenken, je wil iets creëren. Dat doet een astronaut, dat doet een wiskundige. Ja, of je ja. wilt ergens achter kijken, je wil de waarheid zoeken. En hoe streng zijn jullie daarin in in in dat in die wiskundige benadering, om het maar zo te zeggen. In ja, jij hebt het wel echt heel erg met ja, ik vind het gewoon getallen heel zo'n ja, he. ja, sommige getallen ook mooier dan andere getallen. Dus dan, uh, Vertel. Ja, ik zat bijvoorbeeld met Maat en het ging over het bordje naast de vitrine. Hoe, hoe hoog als die moet gaan. Ik <lacht> weet niet meer wat de afmeting was... maar ik had echt iets van, nee, niet dat, maar dan toch maar liever uh, 1,32 of wat. Dat, <lacht> <van>. <lacht> dat vind ik dan mooier dan 1,31. Zo. <lacht> Je weet dat Harry Moelis dit ook had, hè? Wat, je, wat jij nu hebt. Oh ja, hebt. ja oh, dat die, wist die ik helemaal niet. Ja, Die heeft ook altijd zo verbanden en getallen en Nee, zo maar het is ook echt zo... Er zijn componisten al. die dat natuurlijk... Maar, ja, maar, het, ja, maar het heeft alles met iedereen. elkaar te maken. Dat is, dat is het mooie. Ja. Dat heeft met elkaar te maken. Want dat, daar, komt, daar dan kom je bij de gulden sneer, sneden. Leg dat, en dat en eens uit. Want voor jou is ja, dit ik gesneden. Ik ben helemaal geen wiskundige. <laughs> en ik weet ook niet hoe ik het technisch moet verwoorden. Maar is, voor mij gaat het heel veel uit het gevoel. Dus als ik iets zie wat mooi in balans is of in harmonie... dan krijg ik een goed gevoel. Dus als ik, als ik vind dat de jurk klopt of het kledingstuk klopt, dan, dan krijg ik dan een goed gevoel. Heb ik dat niet, dan is de jurk nog niet goed. Dan moet ik daar nog wat aan veranderen. En dat zie je met het blote oog. Ja, maar dat, zie, dat voel ik met het blote oog. Dat voel je, ja, dat voel het voel, je met het blote ja, oog. Dat de verhoudingen dus niet helemaal in ja, orde zijn. Ja, en dat voel je, maar dan of kan je tegen jezelf ja. zeggen van, nee, is goed zo. En nee, dat dan ding komt er ding je, je terug, terug naar. Dat ding, ja. dat is. Word je er wel smoef van? Nou ja, maar ik heb hetzelfde. Ik zie dat ook als iets een halve centimeter hoger Ja, maar zij, zij is net even iets van En ja, zij, net... zij is meer van de patronen, begrijp ja, ik. Dat, dat is de rolverdeling tussen jullie. Ja. En... Maar ja, ik vul het daarna in met kleur. Dus dan, dan heb je weer met balans te maken. Want als je een geel vlak of een rood vlak plaatst, dat is een heel groot verschil. Dus ja. dan zit je weer met diezelfde... Ja... Balans. Balans, ja. De, de, de, we gaan even naar een balansmomentje. Was het niet te zweverig. Uh, nee, het is helemaal niet zweverig. Ik vind het leuk. Ik vind het bijzonder dat jullie daar zo in staan. Het is voor mij een totaal onbekende wereld namelijk. En misschien voor andere Nou, Het is heel al. leuk. Je moet je erin verdiepen. Het is echt een heel interessante materie. Want ja. het verbindt alles met elkaar. Juist. Uh, ik ga nu even Feng Shui, uh, huppla. Ik ga naar de verkeersinformatie de A15 tussen Rotterdam en Gorkum is in beide richtingen de verbindingsweg met de A27 richting Breda dicht. Ze zijn daar namelijk bezig met een reanimatie. En verder is er een rijstrook dicht op de N44 van Wassenaar naar Den Haag bij Duindicht. De linkerrijstrook is dat. Daar is een ongeluk gebeurd. De file daarachter is 2 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. En van de verkeersinformatie gaan we rechtstreeks door naar Parijs, naar Roland Garros. Daar is Jan Roels, want er wordt getennist door Thomas Schorel. Juist, en die staat tegenover Stanislas Wawrinka de Zwitser. Dat is een geplaatste speler, nummer 14 van de plaatsingslijst. Schorel is dus een qualifier, twee meter twee lange Amsterdammer. Wawrinka heeft de eerste set gewoon een 6-3. Tweede set ook voor Wawrinka, 6-2. Schorel werd twee keer gebroken, maakte in die tweede set gewoon te veel fouten. Maar nu gaat het beter met uh, Schorel 2-1 voor in de derde set. 0-30 op de service van Wawrinka. Dus laten we hopen voor Schorel dat hij uh, die derde set kan gaan pakken. En wellicht nog een echte wedstrijd ervan kan gaan maken op Roland Garros. Op baan 3. waar veel Nederlanders uh, als toeschouwer hem aanmoedigen. 2-0 in sets dus voor Wawrinka. 2-1 Schorel in de derde set. En 0-30 op de service van de Zwitser.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 We're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 En buitengewoon wonderlijke combinatie. Nick Cave en Kylie Minogue. Where the wild roses grow. En we draaien dit niet zomaar, want jullie herkennen het ook meteen. Het is een naam, een titel van een van jullie uh, collecties, hè? Ja. ja. En nou, waarom... Hij is ook echt geïnspireerd op dat liedje. En, en, en, en hoe, hoe werkt dat dan? Dan hoor je een liedje en dan? Ja, ik moet wel even goed uh, graven, maar... Uh, <lacht> het was ik weet nog... 1926. lang is niet geleerd. Dat is eigenlijk niet eens zo lang geleden. Maar uh, ik had een scope. Gekocht en dan ja? stond ze op mijn bureau en dan keek ik elke keer. En dan dacht ik: Oh, nou heb ik een mooie, ging ik terug ja, dan was het mooie beeld alweer weg. Ja. En toen draaide dat liedje van Nick en Carloman ook. Toen dacht ik: Oh, dat heeft met elkaar te maken. Want hij vermoordt zijn geliefde, of uh, ja, zijn geliefde, omdat hij haar schoonheid wil bewaren. Ja, onmogelijk. Kan niet. Nee, nee. Uh, ja, en uh, Kaleidoscope betekent uh, Observer of Beautiful Forms. Nou, dat is hetzelfde, ja. wat mij betreft. Ja, ja. Dus ja, en? ook het naïeve of zo, het kinderlijke van die kaleidoscoop. Ik vind, ja, dat, dat liedje, dat meisje, dat is ook een soort van... Ja, ik denk dat ze een soort van meisje-vrouw is. Ik gaat denk niet zomaar als je heel verstandig bent met iemand nee, die je dan vervolgens vermoordt. Ja, ja, dat is... Ja. Het is onschuld. ja. En uh, overigens, is dat een thema wat je op de overzichtstentoonstelling nu in Arnhem... Uh, in het museum ook wel tegenkomt? Hè? Ik zit uh, bijvoorbeeld aan die, die Coguyn-jurkjes uh, uh, te denken. Geïnspireerd op Coguyn. Die, uh, uh... Je hebt er minnares van. Ja, maar volgens mij is het ook heel leuk als vrouwen, ongeacht hun leeftijd... een soort van jeugdigheid houden. Dan ja. blijven ze gewoon eigenlijk altijd mooi. En dan hoef je helemaal niet... Zonder rimpels te zijn. Nee. Het, het gaat niet over oud of jong. Nee, het maar gaat, het gaat het om. een jeugdige uitstraling. Het meisjesachtige. Wij geloven wel dat het meisjesachtig is, maar een soort van. Uh, ja, spontaanheid of frisheid in je zijn. En dat bestaat wel, want ik heb al meisjes van 60. Of ouder. Of ouder. <lacht> <lacht> ja, is soms is je ook wel moeilijk om dat, uh, om dat te vinden of te behouden. Gewoon omdat er heel veel dingen om je heen gebeuren. Je misschien wel een soort van uh, omlaag trekken of... Dat je er niet meer bij kan. Uh -huh. Maar dat is wel wat je aantrekkelijk maakt. Ja, jullie, jullie kijken heel veel naar uh, de vrouwen om je heen. Dit was een voorbeeld daarvan. Er zijn een paar uh, muzen in jullie uh, oeuvre uh, die, die verantwoordelijk zijn eigenlijk voor, voor, voor grote ontwerpen in jullie oeuvre. We gaan nu luisteren bijvoorbeeld naar een fragment. Een van de weinige interviewfragmenten van. Uh, de actrice Louise Brooks. En, uh, dat is echt van ver uh, in de vorige eeuw. Ja. Ja, dus die vrouw met dat strakke kapseltje toch? En die, ja, die, getu die getuite lippen en die in stomme films vooral te zien ja, is. Ja, ik vind het ook uitzonderlijk dat ze praten. Ja, ze kan wel namelijk praten. En ja, het ze... ging niet goed namelijk toen de, de film gesproken werd. Toen... Was het nou, Ik kan je melden dat ze ook niet meer die mond zo heeft. En dat, dat zwarte uh, strakke uh, boblijntje wat ze toen had, dat dat ook, uh, ook niet meer aan de hand is. Ze heeft haar gewoon nu gewoon lekker in een staart. En ze is heel oud. En we horen. Nou, ik, nee, ze is dood, hè? Ja, maar dit is wel redelijk recent hoor, dit fragment. Ik dacht 2009 of zo. Echt uh, waar? We gaan even luisteren and that was fine in the picture mm -hmm. making the movie was perfect he just turned me loose and i'd be all right but but but uh, yeah. off the set he wanted me to be an intelligent woman a well-disciplined actress, and i wasn't he was taking drinks out of my hand seeing that i was kept in my room and and uh, he, he was furious because he, he approached people intellectually and you couldn't but approach me intellectually because there was nothing to approach <laughs> Oké, okay, we hebben het even gecheckt. Ze is in 1985 overleden. Okay. Ik had er iets... Jij ja, zat een beetje na. Ze, ze zat was er maar... Bij... Maar ja, dat is nou twintig jaar. twintig jaar of zo? Maar... Heel veel in mode. Wat, in ze, mode eigenlijk vertelde, wat ze eigenlijk vertelde, de Lulu die ze speelt van... Ze was twintig toen ze dat speelde. Ze was het gewoon. Ze ja. Was, ja, dat kan je zien ook, vind ik. Zij is het gewoon. Wat staat jullie dan zo aan dat jullie denken... maar ja, ze nee, met... zegt hij, hij wilde dat ik een intelligente vrouw, vrouw was. Nou, dat ja. is ook heel aantrekkelijk, vind ik. Ja. Een intelligente vrouw. Ja, ja. En ja. Is dat, is dat, zien jullie dan meteen daar in een beeld? Uh, hoe, hoe werkt dat dan door in een ontwerp? Ja, we halen er ook altijd hele verhalen bij, want we hadden een zin van Oscar Wilde bij die collectie. En dat is: We are all in the gutter and some of us are looking at the stars. Mm -hmm. Hoe dat bij elkaar kwam, dat weet ik niet even meer. <laughs> <laughs> Op dat moment was het heel logisch. Ja, <laughs> Pandora's box. Uh, oh ja, Pandora's box. natuurlijk. Ja, Sorry, ja, de film. Ja, en dan ja. associeert dat lekker door. Ja. Zo gaat dat. Ja, eigenlijk. de mythe van Pandora's box ook, en daar kwam Lulu bij. Ja. Ja. Gaan we naar een andere vrouw. Nou, misschien herkennen jullie haar meteen, want ze is een, een vrij verneinige... leuke Amerikaanse schrijfster-dichteres. Hallo. Oh, Razors pain you. Rivers are damp. Acids stain you. And drugs cause cramp. Guns aren't lawful. Nooses give. Gas smells awful. You might as well live. Het is een van die zwartgallige gedichten ja, van Dorothy het Parker. Het sinus, sinus. Ja, dat is een heel, ja, wel heel goed een heel goed gedicht. Het is, eigenlijk gaat het over zelfmoord. Ja. En het zijn ook gedachten waar Dorothy Parker enorm ja, okay. uh, mee. Het was uh, niet een heel opgewekt type. Het he? was verre van een <laughs> opgewekt type. Nee, maar ze is, is daarbij wel heel grappig. Of witty of hoe noem je dat, ja. Ja. dat compenseert wel dat zwartgallig of zo. Maar hoe komt, hoe komt zij dan, wat, wat is het dan bijvoorbeeld bij deze vrouw... dat je denkt, ja, dit is een muze voor, voor, voor ons? Ja, er is, dat is die humor en dat is ook weer die intelligentie, die zelfspot. Ja, ik, ik vind dat heel interessant, de dingen die zij schrijft... Dat, ja, dat is gewoon bewonderingswaardig. Dus dan ga je gewoon meer lezen over zo iemand... En dan, dan ontstaat er... En dan krijg je een bepaald beeld van zo iemand. Dat dus klopt natuurlijk helemaal niet, want je kent haar niet ze is al dood. Dus uh, dat is onze opvatting van ja. die persoon. En daar ga je mee verder met dat beeld? Of, of ja. met die opvatting? Ja, ja de, onze fantasiebeeld van die vrouw. Ja, er komen kleuren bij, er komen vormen bij. Ja, nou ja, maar maak je dan een moodboard of zo? Of nou, nee, want ja, Nou ja, je verzamelt wel wat beelden van haar en, en teksten gedicht, ja. en dat soort dingen. Maar wij vonden voor haar bijvoorbeeld heel erg... Ik vind strepen, er waren hele brede strepen in die collectie en strikken. Strepen en strikken. Strepen en strikken. Ja, een soort van, ook een soort van... Dat gaat een beetje tegen elkaar. Stars and stripes is dit eigenlijk wat jullie <laughs> Ja, maar dat is toch op een hele andere manier. Strepen en strikken. Ja. ja. Gisteren. Ja. Ja. Ja. ja. En dat, dat komt dan... In... Ja, nou, voor, ja, voor ons was dat... Dat is Dorothy Parker. Dat is ook heel, heel, heel harde kleuren tegen elkaar eigenlijk. zwart met een harde kleur. Of paars met... Uh, wat was het? Paars met... Uh, kobalblauw. Ja. Ja, voor ons was het Dorothy Parker. Ja. En dat zo'n Dorothy Parker dan... Een, een verschrikkelijk getormenteerd bestaan heeft. Net als heel veel van jullie muzen, overigens. Uh, en met zelfmoord heeft gepleegd. Maar jullie zijn ook uh, Edie Sedwich, uh, de, de, de muzen van Andy Warhol. die zwaar aan anorexia uh, uh, leed. Uh, het, het zijn dan maar weliswaar denk... voorvechters allemaal van het feminisme geweest. Ja. En, en een hele eigen tijd. Maar ik denk traatzen. dat je wel een soort van uh, ding door moet. of een strijd moet leveren om, om dingen uit te zoeken. Ja, wij moeten een motto op een tegeltje, maar ons motto is wel onderzoek alle dingen en uh, behoud het goede. Nou ja, dat lukt niet in alle gevallen, maar het is wel heel belangrijk om, uh, denk ik, om jezelf te leren kennen of om de wereld te leren kennen, om alles te bekijken. Spiegelen jullie jezelf ook aan dit type vrouwen? Vrouwen die uh, in de jaren dertig met een dikke sigaar in, in de mond gingen zitten of die in ieder geval heel nou, ik... dwars waren? Ik vind feminisme wel heel belangrijk. Er zijn verworvenheden en daar hebben die vrouwen voor gestreden. Dat wij... nou, ik denk dat het nog steeds niet gelijk is. En er zullen heel veel mensen met mij oneens zijn... Oneind, ja, ja oneens ja, Ben jij het oneens? Nee, absoluut oh, niet. Ik je ben, bent er met eens. ben ja. ook ja. een rasfeminist. Dus de, ja. ik zit hier gewoon met twee rasfeministen eigenlijk. Ja, maar ik vind feminisme is zo'n negatieve lading gekregen. Terwijl het eigenlijk iets heel moois is. Die, die, feministen is er niet voor om uh, de mannen te overroelen. Ze willen gewoon gelijkheid. En ik denk als er de gelijkheid is, een soort van balans ter, tussen de hoeveelheid mannen en vrouwen en de macht die ze hebben, dat de wereld beter is. Nou, dat, maar ik denk ik ook dat je als uit. vrouw niet een man moet willen zijn. Je moet gewoon een vrouw willen zijn. Mm -hmm. Maar de kracht, je vrouwelijke kracht kan je wel heel goed gebruiken. Dat doen mannen ook. En, dus, er is niks dus mis de, en mee. dat zie je ook eigenlijk terug in, in, in de stukken die jullie maken. In de jurken bijvoorbeeld. Die behouden wel degelijk hun vrouwelijkheid. Ja, het is wel een soort van powerdressing. Ja, maar op een hele elegante vrouwelijke ja, ja. manier. Ja, het is wel verfijnd nog steeds. Het is ja. niet van we, we hebben de vrouw in een mannenpak uh, nee, gestoken. De, nee, maar ik ook denk niet. ook dat dat uh, ja, ik het mag wel van mij hoor, maar het doet het vrouwenlichaam niet per, per se recht. Nee. Het nee. kan beter. Het, het kan, me. precies. Ja, dat is... En, en dat daar dan ook een heel getormenteerd bestaan bij hoort... en een lijdensweg. Ja, ik is vind dat het dan ook zo de erg, is, Of is dat ook een beetje de romantiek van de, nou, van dat is de kunstenaar? Waarom, ja, dat is ook wel zo. Maar we houden ze ook wel een beetje in leven, zo. toch? Die dames. Als ze dat allemaal niet gedaan hadden, dan waren we ze al vergeten. Nu zijn we ze ja, nog niet kan bijna niet anders. Of je stijgt tot grote hoogte. Mensen herinneren je. Of je gaat tot diepe dalen en mensen herinneren je. Maar geldt het voor jullie zelf dan ook? Want jullie komen eigenlijk wel als een heel... Zoals je e, een gebalanceerd evenwichtig setje hierover. Ja, samen zijn we heel erg in balans. Aha. Oh, Je zou ons apart van elkaar moeten... Nee. Het is niet zo dat het leven, uh, jullie persoonlijk leven, zich spiegelt aan dat van uh, de dames nee, nee, nee. die jullie heldinnen zijn. Nou, maar wij strijden ook wel, vind ik. Het is ja? best wel zwaar wat we doen. Het is niet. Ik denk niet dat iedereen Het zo. hoogte is. Tenminste niet alledaags. Nee. Nee. Nee. Waar is, nee. Waarin zit hem de strijd? Ah, het is gewoon hard werken. En, nou, je je nou, moet je een elke keer opnieuw vernieuwen. Dus elke zes maanden moet er iets nieuws staan van je hand. Dat mm. is best heftig. Het is hartstikke leuk, maar het is ook wel hard werken. Welke prijs betaal je voor zo'n zo hardwerkend leven? Ja, we hebben heel erg het geluk dat we elkaar hebben. Wij zijn altijd met z'n tweeën en onze mannen vinden het ook gezellig. Dus we zijn altijd met, met z'n vieren. Dus dat ja. is, ik voel geen prijs. Maar ik denk als dat je, weet je ook niet, hè? Je weet het gewoon niet. Wat je anders had gedaan. Als je, je een enling bent, is misschien wel... Dus jullie, jullie houden elkaar boven water eigenlijk? Ook. Oh, dan zijn we toch hetzelfde als Ellie Rafe. Die houden elkaar ook nog boven. <lacht> oh, die tweelingen. Nou, jullie zijn toch een beetje anders, hoor. Dat zie ik ook wel. Maar ja, ik, ik, wil, ik wil dat heel graag leuk. Maar is het eigenlijk niet verschrikkelijk saai... dat die mannen elkaar dan ook nog leuk vinden? Jullie en zo. dat het Die al vinden de hele elkaar tijd... niet per se leuk, die mannen. Maar die dulden elkaar die wel. Die zitten met elkaar opgezadeld. <lacht> nee, die vinden dat prima. Mmm, mm. Maar het voelt niet als een prijs. Is dat voor jou ook eigenlijk zo, dat het niet voelt als een prijs? Nou, ik vind het soms best zwaar. Dat wel. Wat maar is... het is altijd, weegt altijd wel wat tegenop. Wat, uh... wat, wat, is... wat is zwaar aan? Uh, jullie moet, jullie nou, werken ja, moet... heel erg hard. Ja, het is, ja, goed. Ja, maar een creatief proces is ook best wel een... Intensief proces. En dat is soms best zwaar, want je vergt heel veel van jezelf. Want je haalt iets uit jezelf en je ja. haalt daar de wereld bij. En dan gaat de wereld ook nog naar kijken. En heeft, en heeft iedereen er een te... mening over. Ja. <laughs> dus het, ja, dat drukt soms wel op mij. Maar ik vind, zoals nu die aandacht voor die expositie, dat mensen het heel leuk vinden, vind ik ook heel leuk. Ja, en dat ja. vergroeiel dan ook weer een heleboel. Ja. Maar als ja. ik het daarvan moest hebben, dat zou niet genoeg zijn. Als het van nee, de hulde is, het gewoon moest zijn. ook een, een ont... drang tot creëren. Die heb je gewoon, die zit gewoon in je. Ja, dat, ja. dat moet eruit. Ja. Dat kan niet anders. Maar ik hoorde jullie in het begin van de uitzending zeggen: Wij zijn onderweg, wij zijn, wij zijn aan het groeien, wij willen ook groeien, wij willen verder. En dat betekent dus dat het nog een tandje, er gaat nog een tandje bij moeten. Ja, Het kan ook makkelijker worden. Ja. Ja, Maar hoe, hoe, ziet jullie, hoe zien jullie het Als je het team groeit en je. Als je wat mensen. Ja, ja. Dan, is, dan kan je ook dingen die je nu doet. hele primaire dingen als bedrijfsvoering, waar we ons ook mee bezighouden. die kan je dan ook aan iemand anders overdragen. Dat maakt het ook makkelijker. Dan en hoef je alleen nog maar mee te kijken. en hoef je het niet meer zelf te gaan doen. Maar dat, pro, dat creatieve proces dat blijft bestaan. Nee, dat moet je zelf ja, dat, doen. Maar, ja. daar is ook maar fel, dat is ook want, het, he? het leukste. Daar zou je je eigenlijk ja. volledig op willen focussen. Ja. Want, want je, je houdt gewoon je, je cultuurcollectie, je houdt je pret à collectie Misschien komt er nog wel een lijn bij, of niet? Mannen, misschien. mannenlijn. <grijgene> Leuk. Ja. Schoenen, tassen. Schoenen, tassen heb je al gezegd. Brillen doen jullie al. Ja. Uh, nou, dus dat betekent dat, dat er in een heel hoog tempo gecreëerd moet worden, dames. Ja. ja. Nog veel de, hoger dan nu. Zoals het nu is... De, wij zeggen altijd, het is geen, geen kwestie van te weinig ideeën. Het is altijd een kwestie van te weinig tijd. Dus ja, geld kan ook tijd kopen. Ja. In de vorm van meer mensen in je team. Dus dan maakt het het makkelijker. Dan kan je je veel meer richten op dat creatieve proces. Ja. Dus Wat je eigenlijk het liefst doet. Hiermee hebben we al één steentje aan die enorme uh, Olympus... die jullie aan het bouwen zijn en waarheen <laughs> gaat. Want hoe ziet het eruit? Waar, waar, waar dromen jullie van? Wat, wat is... Uh... Ik kan niet eens zeggen dat ik zo echt zo'n droom heb, daar wil ik naartoe. Ik wil gewoon vooruit. Dat is het meer. Maar wat is vooruit? Nou, Want meer voor sommigen... dingen zien, achter de dingen kijken, meer weten. Huh? Ja, dat, ik vind de lezen heel leuk en dan, ja... Ja, ik, nee, man, ik ben eigenlijk gewoon een onderzoeker. Ik ben een jonge onderzoeker. Nou, ja. oh, inmiddels niet meer zo jong, maar. En jij, geldt dat voor jou eigenlijk hetzelfde? Zijn jullie dromen ook hetzelfde? En jullie verlangens? En jullie toekomstplannen? Niet ja, meer. ik denk dat we wel dezelfde kant op gaan. Dat wel. Nee, we zijn gewoon niet precies hetzelfde. Nee, maar moeten jullie ook dezelfde kant op gaan? Ik bedoel, ik, goed, ik, ik kom met een heel praktisch voorbeeld. H&M wil verder, wel met Riet, niet met Truus. Of andersom. Ja, nou, dan gaat H&M weer. Nou, dat <laughs> we het, dag <laughs> toch H&M. Zijn alle... alle uh, ja, dat zou ik niet eens trekken, gewoon in mijn eentje. Dat wil ik helemaal niet. Er is geen sprake van dat jullie ooit uh, een eigen weg uh, gaan. Gescheiden nee, van elkaar. Jullie nee. horen gewoon bij elkaar. Ja, wij zijn, wij zijn samen gewoon veel krachtiger. In een en een is drie, in dit geval. Wat zeg je? 1 en 1 is 3 in dit geval. Ja, maar kan je je voorstellen dat er ooit een moment komt... dat dat op de proef gesteld gaat worden? Want het wordt wel op de proef gesteld. Ja? Ja, tu tuurlijk. Nu al? Ja, nou ja, niet zo heel extreem met iemand je... Nee, nou ja, goed, je moet elke, elke dag gewoon met die dingen allemaal doen. Dus uh, Dat klinkt zo zwaar, dat wordt op de proef gesteld, maar ja, dat is wel ook een kwestie van balans. Ja, ja. maar in, in, in dat wat jullie wat jullie ambiëren, wat jullie willen, waar je naartoe wil, is het, zijn jullie gewoon twee. Ja. Samen. Altijd. Ja. ja ja dat, ik zou dat niet alleen willen doen nee. oh nee ik hoef niet moetdenken en Rita niet dus dan kan het niet nee. anders is ja een wanhopige blik hier. oh nee we worden gedwongen we halen de baby's niet uit elkaar we gaan naar tennis Roland Garros er wordt ja het is denk ik een spannende finale aan het worden in Parijs? Ja, zeker. Nou, het is nog geen finale, het is, het is de tweede ronde. We hebben oh, nog nee. eventjes te ja, gaan. Nou dus, uh, <laughs> <laughs> maar Schorel die, die staat achter, had de eerste twee sets, dus verloren van Stanislas Wawrinka in de tweede ronde, partijen op Roland Gros op baan 3. En nu staat hij 5-4 achter. Is ook gebroken in de derde set. En Stanislas Wawrinka kan de derde set zo gaan uitserveren. dan heeft hij dus gewonnen. 10 aces voor de Zwitser. Tegen maar 4 voor Thomas Schorel. Schorel maakt ook over de hele wedstrijd genomen. Gewoon te veel fouten om het de Zwitser, die als veertiende is geplaatst, eh, lastig te maken. Dus afwachten wat Schorel nog kan gaan uitrichten in deze laatste game. Eerste twee sets dus voor Stanislas Wawrinka. 5-4 voor de Zwitser in de derde set. En dat was Jan Roels van Roland Garros in Parijs. Er werd getennist. Dames, doen jullie aan sport? Uh, Dit nee. is topsport. <laughs> Dit is topsport, ja. <laughs> Wel een heel stijlvolle sport, hè? Ja, toch? Waar ja. je hele leuke pakjes ook weer bij kunt <laughs> ja. bedenken. Maar nee, jullie hebben dan jullie hebben zelf je eigen topsport. Ja. ja. ja. Uh, we hadden het een beetje over, over, over dromen en over een toekomst. Hebben jullie, want jullie zijn groot geworden in Hardenberg, hadden we het al over. Dat is toch in de binnenlanden van Twente. Ja, daar zijn we geboren. zijn jullie geboren. Ja. Zijn er nog wel eens momenten dat, dat de fantasie uh, ja, terug naar die tijd van toen? Riet? Ik ben geloof ik niet zo'n achteruitkijker. Ik heb wel eens uh, ook met familie dat zeggen, oh weet je dat nog? En dan denk ik, oh dat weet ik echt helemaal niet meer. Jij ook niet? Nou, misschien iets meer, ik weet het niet. Ik ben wel een beetje provinciaal, vind ik. Ben jij een beetje provinciaal? Ja, dat voelt wel zo. Ja. En waarin zit hem dat dan? Nou, ik hou niet van hele grote steden. Wel om te bezoeken, maar niet om te wonen. Dus daar, daarom is Arnhem, denk ik dan... Ja, dat is een goede gulden middenweg. <lacht> <hè? lacht> daar zijn jullie uitgekomen uiteindelijk. <lacht> ja. ja. En jij zou wel gewoon New York, Londen, Parijs. Ja, weet je, ik denk dan ook heel praktisch. Ga ik naar New York, nou, dan... Ja. Dan moet je of heel veel geld hebben, wil het leuk zijn... Ja. of je moet heel veel inleveren, wat ik niet leuk vind. Nee. Dus ja. dan blijft het ook gewoon... Uh, ja, maar ja. als ik de kans krijg, een, een leuk appartement in New York, why not? Ja, ja leuk. Is, is dit wat jullie nu doen, lijkt dat op wat jullie ooit als, als jonge meisjes... Uh, deden, fantaseerden, maakten? Nee, we waren wel altijd uh, bezig. Tekenen, knutselen. Nou, maar ook heel nieuwsgierig, ja. Vindingrijk en vindingrijk. Hoe zagen jullie eruit? Wat, in wat voor leeftijd? Nou ja, laten we gewoon zeven doen. Zeven? Nou, hetzelfde. Met een kleine variatie, maar dan hadden we hetzelfde kleren aan. Ja. Ja. Wel korte haren. Ja, korte ja. haren. We hadden is... geen lange haren. Was dat het nu zo lang is. <laughs> ja, ik denk dat het echt ook ja, te maken had met het, dat het dan heel druk was. En wat, waren, wat was het jaar van, de, van het onderscheid? Wat was het moment... Dat jullie aan gingen trekken en dat je je haar ging doen op, op oh, de manier... Dat was vrij jong ook al, hè? Ja, jaar of twaalf of zo. Ik kon toen ik twaalf was wel al een Colbert naaien. Maar... Kon jij een Colbert naaien? <laughs> ook met die armste? Ja, die ik kon dat heel snel. Ja, dat, Naast ons wonen dan mijn tante en die was kopeuze geweest. En dan ging ik gewoon vragen, wat moet ik nu doen? En stapje voor stapje, dan naai ik dat ding in elkaar. En wat deed jij dan? Ik deelde een jij? beetje met grote, iets uh, grotere stappen thuis. Ja. Iets nee. wat op een Colbert leek. Nee, nee. Nee, nee echt, ja, niet zo'n precisie-dingetjes. Ja. Ja, maar, maar je kon heel ding. goed de dingen customizen, vond ik altijd. <laughs> Toch? Ja, dan als, als er gewoon oude kleren waren, dan uh, zorgde ik dat die zo opgeleukt werden dat het weer oké okay was. En eigenlijk is die rolverdeling nog steeds zo? Of ja, nou, zeg ik dat nou een beetje heel onaardig? Ja, het is wel heel nee, kort door de bocht. Ik vind helemaal ik... niet onaardig. Nee, maar ik vind het wel kort door de bocht. Ja, door de... ja, want meer dan de, <laughs> de dingen opleuken de opleuken ja, en alles in jou. grote vlakken doen. <laughs> nee, ja. maar was er een soort van uh, een groot gebaar in de collectie? Of ik zie jullie nou. Ja, ik hoor, een <laughs> keer, ik hoor dat, er, dat er in Parijs iets gebeurt. En oh. dat heeft niets met mode te maken, maar met tennis. Gaan we nog één keer oh. naar Roland Garros? Juist, want nu is het afgelopen. Nu heeft Thomas Schorel dus verloren in drie sets van Stanislas Wawrinka. Wawrinka heeft die laatste game goed gespeeld, de wedstrijd uitgeserveerd. Dus Stanislas Wawrinka wint van Thomas Schorel in drie sets. 6-3, 6-2, 6-4. Voor Schorel is Roland Garros 2011 ten einde. Ja. Nu kan er niks meer gebeuren op het gebied van tennis. Want het is gewoon voorbij en de oh. Nederlander heeft niet gewonnen. Oh, jammer. Jammer. Riet jammer. en Truus uh, Spijkers, ja, jullie mogen zo aan je, aan je uh, tegeltje gaan werken. Ik kan en... al niet wachten. Ja, nee. ja. Nou, maar wat ik uh, heel typisch vond is dat toen jullie binnenkwamen... zeiden jullie van nou, één tegel, wilden jullie eigenlijk wel één tegel... Ja, jullie zijn twee mensen, dat is wel doorgedrongen. <laughs> ja, nee, het weet ook heel goed. Ze heel goed van bewegen. Ja, we hebben ook ja. allebei een leven echt. Ja, maar <laughs> jullie gaan toch nu twee tegels doen. Dus daar mogen jullie niet aan werken. Dan kan ik ondertussen vertellen dat na onze Margreet Rijntjes komt met twee dingen. En die praat dan onder andere met de Vlaamse strafpleiter Jef Vernasse over uh, de motieven van seriemoordenaars. Ook een uh, behoorlijk pittig onderwerp. En directeur Paul Trommelen over de nieuwe forensische kliniek voor criminelen... met een licht verstandelijke beperking. Nou, dat is allemaal zometeen na acht uur. En de dames hier, de dames Spijkers... die overigens een prachtige tentoonstelling hebben in Arnhem... waar u allemaal naartoe moet gaan. Het is namelijk ook een heel mooi museum... met een prachtig uitzicht over de rivier. Die zitten toch heel harmonieus... een beetje tweelingachtig met elkaar te beppen... over wat er tegenkomt. <laughs> Ik vind dat nu wel eens een keer afgelopen moet zijn. 37 seconden. Zeg het maar. Uh, uh, the mirror has two faces. Ja. Yeah. Dat is hem. En dan? De ja, andere ik, feest? Ik heb toch uh, um, onderzoek alle dingen en uh, we houden het goede. Twee verschillende tegels. Ja, toch, ja. Durven jullie het goed overleg ja, hebben we dit besloten. Ik heb nog één verzoeknummer. Willen jullie spijkerbroek voor mij even in Twent zeggen? Spiekerboxen. Helemaal goed. Kan jij dat ook? Ja, spiekerboxen. Helemaal goed. Dank je wel. Dank je wel, Graag gedaan. Dank spijkers en spijkers. Dit was aflevering 2284. Morgen ontvangen wij Maarten van Rossen. Tot dan. Radio 1. Hey. En NTR brengt cultuur. Elke dag. Luisterboeken en hoorcolleges? Gewoon downloaden bij Luisterrijk. Luisterrijk.